Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Waterbal met het NOS Journaal. In Nieuw-Zeeland loopt vandaag de terugkoopactie van verboden wapens af. Sinds juli konden mensen de wapens bij de politie inleveren voor geld. Na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch... werden automatische en semi-automatische wapens verboden in Nieuw-Zeeland. Als overgangsregeling konden mensen die inleveren. Uiteindelijk zijn er zo'n 50.000 verboden wapens ingeleverd. Volgens critici zijn er nog veel meer in omloop gebleven. Iemand die na vandaag nog met een illegaal wapen wordt betrapt in Nieuw-Zeeland... kan vijf jaar cel krijgen. De Democraten en de Republikeinen zijn het voor het kerstmis nog niet eens geworden... wanneer de Amerikaanse Senaat de afzettingsprocedure tegen president Trump behandelt... Democratische voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden wil de zaak niet doorsturen zolang de Senaat, waar de Republikeinen de baas zijn, niet vertellen welke getuigen ze gaan horen. Reisbureau Peter Langhout meldt op zijn website dat het alle aankomende reizen heeft geschrapt vanwege financieel onvermogen. Het bedrijf uit Alphen aan de Rijn heeft dat besluit genomen omdat eerder deze week het moederbedrijf van Peter Langhout failliet werd verklaard. Mensen die voor 18 december een reis hebben geboekt bij het reisbureau... kunnen hun geld terugkrijgen via de garantieregeling SGR. De gemiddelde Nederlander is de afgelopen tien jaar meer gaan werken... maar veel efficiënter werd er in die uren niet gewerkt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal gewerkte uren steeg met ruim 5%. De arbeidsproductiviteit, de opbrengst per gewerkt uur... bleef daar met minder dan 4% groei wat bij achter komt onder meer door de stijging van het aantal ZZP'ers. Die investeren minder in apparaten waarmee de productiviteit omhoog gaat. Ook komt het volgens het CBS doordat er meer ouderen aan het werk zijn. Het weer vannacht is het droog. De temperatuur is niet veel lager dan een graad of 9. Overdag eerst regen, later droger en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NWS Journaal. FM, ho, ho ho! Dit is Kerst met ZFM. Met men nu de nacht. Nee. Let's go! Beautiful nightmare Gefühl, so wie es ist, alleine zu sein. Kommst nicht mehr klar mit dem ganzen Mist, geht nichts mehr auf. Du spielst dich ein, schmeißt weiß die Schlüssel weg und lasse das Radio laut. haben uns längst verloren, kein Weg zurück, haben uns nicht getraut und nur deswegen, ich weiß, ich weiß genau was du denkst, wie du. Trat dich bei mir keinen Weg zurück. Not deswegen sieht ich wahr. Und gut, deswegen lieg ich, war. ich weiß genau, was du denkst, wie du dich fühlst, ich dich die ganze Nacht wahr. Zo zo. Senti la musica, ti batte il cuore C'è una canzone d'estate che racconta di noi Senti il suo suono, che ti entra dentro È tanto di dilettirsi, non puoi più stare fermo Senti la musica, ti batte il cuore C'è Provenzano che mixa le canzoni per te Senti il suo suono, che ti entra dentro È provenzano se selenso We zijn onze